7 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In Egypte zijn twaalf activisten veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Onder hen zijn de populaire blogger Ala Abdel Fattah en zijn zus Mona Seif. De twaalf werden veroordeeld voor het gebruik van geweld tijdens de presidentscampagne in 2012. Zo zouden ze een campagnebureau in brand hebben gestoken. De activisten spreken de beschuldigingen tegen. Volgens hen is het een politieke uitspraak.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 Reportages en recensies voor de Vlaamse krant De Morgen. En ook is hij romancier en dichter. Zijn bekendste boek is Congo, een geschiedenis uit 2010. Daar kreeg hij de Libris Geschiedenisprijs en de ACO Literatuurprijs voor. Veel politieke partijen hebben moeite met het vinden van kandidaat raadsleden. Dat meldt Nieuwsuur na onderzoek. Deskundigen maken zich zorgen omdat de kwaliteit van raadsleden minder wordt. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. En sommige partijen slaan vanwege gebrek aan belangstelling deze verkiezingen helemaal over. Zo zal de SP in Valkenburg, die nu nog, nu nog één raadslid heeft, niet meedoen. Het Nederlands kampioenschap Marathon Schaatsen op Kunstijs... is gewonnen door Arjan Stroetinga. Hij bleef in dronten Gary Hekman en Frank Vreugde heel voor. Het is de vijfde keer dat Stroetinga Nederlands kampioen wordt. Bij de vrouwen won Voske Tamar van der Wal. Het weer het is bewolkt met buien en veel wind... aan de wadden hard tot stormachtig. Vannacht is het tussen 4 en 7 graden. Morgen waait het nog steeds en blijft het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO NCRV. Reporter Radio met Niels Heijtaars. Goedenavond, welkom bij de eerste aflevering van Reporter Radio... het nieuwe onderzoeksjournalistieke programma van KRO en CRV. Fijn dat u op deze voetballoze zondag... met het bord op schoot voor onderzoeksjournalistiek heeft gekozen. In dit programma zult u met enige regelmaat... bijzondere vormen van onderzoeksjournalistiek horen terugkeren. Regionale research, buitenlandse onderzoeksjournalistiek... en altijd wat monitor. Dat laatste is de nieuwste vorm van onderzoeksjournalistiek... een interactief platform waar internetters zelf hun verhaal kwijt kunnen... en de voortgang van het onderzoek direct kunnen volgen. We stellen die type journalistiek straks uitgebreid aan u voor. Eerst duiken we in de gemeentelijke grondbedrijven. Jarenlang kocht de gemeente grond, maakte die klaar om op te bouwen... en verkocht het vervolgens door met veel winst. Net als met wel meer zaken, voor de crisis was de sky the limit. Maar crisis en bevolkingskrimp veranderden alles. De prijs van grond zakte door de bodem... en gemeentes hebben miljarden moeten afschrijven op hun bezittingen. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de burger? Tussen Groningen en Assen ligt de gemeente Tinarlo. De gemeente verslikte zich in een aantal ambitieuze... woning- en bedrijfsprojecten en zit nu met een schuld. Verslaggever Sander Bartling bezocht het gebied... met leefbaar Tinarlo-raadslid Casper Kloos. Nou, hier komen we dus op een, een straat. We hebben in deze gemeente nog wel heel wat klinkerwegen uh, liggen. Uh, klinkerwegen die vragen op een gegeven moment uh, ook onderhoud. Uh, je maakt hier 80, maar je... Uh, Rijen 30, 40 uh, om, om in ieder geval uh, je, je, je wagen nog een beetje in heel te houden. Maar dit, uh, dit blijft zo, want er is geen geld. De gemeente Tinarlo, gelegen onder de rook van Groningen, stevend af op een financiële ramp. Oorzaak, de crisis in de woningbouw. 32.000 inwoners heeft Tinarlo en meer ambitie dan het waar kan maken. Nou, we hebben hier het uh, project uh, de Zuidoevers, uh, zoals we het hier hebben. Dan hebben we nog een, uh, de puist op het Zuidlaardeveen. Dan gaan we dus naar Plantenborg. Uh, Plantenborg zou uh, zou 1250 woningen opkomen. er staan er geloof ik nog 450. Dan hebben we Kranenburg-Zuid, dat is een uh, heel groot project. In ieder geval, daar zouden dan uh, kantoorpanden en dat soort zaken komen. Dan hebben we nog Friesebrug-Zuid. Nou, dan heb ik zo 6-7 projecten... waarvan uh, op dit moment dan uh, de miljoenen moeten worden afgeschreven. Nou, en dat zijn gigantische bedragen. Casper Kloos zit al 21 jaar in de gemeentepolitiek. Hij is voorzitter van Leefbaar Tinarlo. En hij leidt me rond langs de gestrande nieuwbouwplannen. Zuidoevers, oase van ruimte, rust en natuur. Een heel groot bord... Uh, met een aantal foto's erop van die natuur. Tienaarlo bouwt. Dat is de slogan, hè? Tienaarlo bouwt. Ja. Ja. Dit is een van de projecten die dan wij in de, in de gemeente hebben. Hier wilde men, het hele stuk wilde men, 24 woningen hebben. Het geld wat we daaraan verdienden, dat werd dan ingezet voor de totale zuidoevers. Dat zou dan dus een prachtig natuurproject worden... Uh, samen met de, de, de landschappen en met de provincie. Nou, daar uh, wordt het op dit moment niks. Alles is ook onthold gezet en uh, Drenslandschap... De Drenns landschap en, en ook de provincie hebben gezegd... ja, kijk, als, als jullie ook niet intikken met, uh, met een paar miljoen... Dan, uh, dan, uh, dan zien wij op dit moment ook geen uh, financiering. De economische crisis en de daaropvolgende crisis in de bouw... gooide roet in het eten. De grond die de gemeente van de boeren in de dure tijd had gekocht... bleef braak liggen en was ineens niets meer waard. Dus op dit moment loopt de rentederving hè, die, die wij moeten betalen... Op de, op de kosten die je nu hebt gemaakt. Die hebben ongeveer gerekend op een kwart miljoen per jaar. De gemeenschap moet uiteindelijk uh, die kwart miljoen gaan ophoesten. Nou, en zo vliegen de miljoen uit je zak. En voordat je twee, dan ben je in artikel 12 gemeente als je niet uitkijkt. Meer nieuws, cultuur, meer sport en meer hits. Dit is Tinalo Lokaal. Ja, goedemiddag, luisteraars. U bent afgestemd op Tinalo Lokaal. Met het programma Tinalo Informatief. We hebben twee onderwerpen vandaag. Het ene onderwerp is winkelcentrum uh, Eelde. En de andere is de grondpolitiek van de gemeente Tinalo. De grondpolitiek. Daar heeft Martin Druppes, medewerker van de lokale omroep... en beheerder van het dorpshuis, zo langzamerhand schoon genoeg van. Dan gaan we de haren van mij overeind staan. Dan denk ik, als je nou zo, zo gek bent met je dorpshuis... laat dat dan ook merken. Want als er geen geld binnenkomt, kan het niet bestaan. Dan lopen we allemaal te janken met elkaar. Ja, wat je ervoor nodig hebt, dat is een stabiele gemeente. Maar die hebben wij al jaren niet meer. Nee? Ik bedoel, het niveau in de politiek dat is al jaren twijfelachtig, vind ik. Terug naar Kasper Kloos van Leefbaar Tinaarlo. De gemeente, zegt Kloos, wilde dure huizen bouwen voor welgestelde kopers van buiten het dorp. Maar de gemeente heeft nooit gekeken naar de behoeften van starters en armere inwoners van Tinaarlo. En juist die moeten nu opdraaien voor de kosten. De gemeentelijke belastingen die gaan straks met OZB... dat staat al vast doorgerekend zo'n kleine 15 omhoog. Nou, dat, dat krijg je voor je kiezen. Je, je, je paspoortje, je, je, je, je bouwvergunning, je, noem maar op. Al dat soort zaken, zelfs je grafrechten gaan, gaan omhoog. En het begraaf wordt ook al duur hier... Dus dat zijn allemaal zaken die direct dus op het bordje terechtkomen van, van, van de burger. Dat is dus al een concrete verandering in de kosten voor de burger na 1 januari. En die is het rechtstreekse gevolg van die grondpolitiek? Dat, dat kan je zo schrijven. Ze zullen dat misschien een beetje ontkennen. Zeggen, ja, alles wordt duurder, hè? Dus dit ook. Maar, maar je bent nu al aan het verschalen. Nou, dat betekent helemaal een doodklap voor je, voor je. Want alle activiteiten die je anders in het, huid, in het dorp had, die zijn er dus niet meer. Kijk, en dat is waar, waar we dus op dit moment zitten. En dat is een direct gevolg van al die, al die, die miskleunen die we in deze gemeente al hebben gehad ten aanzien van, van de, de grondspeculaties. De gemeente Tinalo was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar... maar uit de financiën van de gemeente blijkt dat er nog grote risico's zijn bij sommige projecten. De begroting van de gemeente is nu sluitend. In de toekomst worden tekorten voorzien. Een deel daarvan wordt opgelost met kleinere budgetten voor sport, cultuur en activiteiten. Nou, Tinalo staat natuurlijk niet alleen. Veel gemeenten lopen nog grote risico's op hun grondbezit. Uit het rapport van Deloitte van afgelopen december... blijkt dat gemeenten nog 0,7 tot 2,7 miljard euro moeten afboeken. Landelijk gezien lijken de reserves groot genoeg om het op te vangen... maar dat is lang niet bij elke gemeente het geval. Ik praat erover door hier in de studio met de directeur van de Rekenkamer Rotterdam... en Rekenkamer Lansinger Land. dat ligt daar tegenaan. Paul Hofstra, hartelijk welkom. En hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling Hugo Primus. Meneer Priemus, eh, gemeentes moeten hun grondbezittingen afwaarderen. Is dat eigenlijk erg? De variëteit is heel erg groot, dus je kunt moeilijk zeggen... Tinalo staat voor alle gemeentes, maar het beeld is wel herkenbaar. Uh, in veel gemeentes was de holterprestatie een, een warme douche. Die hield eraan over, kon je bibliotheken uitfinancieren, wijkcentra. En nu is het een koude douche. Uh, ik denk dat de, de studie van Deloitte heel erg goed beeld van het verleden geeft. Maar als ze zich uitspreken over de toekomst... dat dan de problemen behoorlijk worden onderschat. Die 0,7, dan wel 2,7 miljard die we te gaan hebben. Ik denk dat dat eerder 3 à 4 miljard is die we te gaan hebben. Dat ze dat pas halverwege zijn. Ja. Dat staat inderdaad en voor sommige nog... gemeenten zal dat een, een groot financieel probleem zijn. Zeker. Maar waar zich dat probleem dan in? Is dit een boekhoudkundig verhaal of een, een praktisch verhaal? Er zijn een paar extreme gevallen... waar zelfs de zelfstandigheid van de gemeente op het spel staat... Um waar het allemaal nog te handelen is, daar zie je inderdaad lastenverzwaringen. OZB is natuurlijk het instrument bij uitstek waarmee gemeentes uh, kunnen proberen een evenwicht te krijgen. Dus dat en, merkt een inwoner direct. Zeker. Uh, en het ligt zeer voor de hand. Dat zagen we ook in uh, Tinarlo... dat een aantal voorzieningen, waarvan ik de urgentie moeilijk kan bepalen, uh, zoals uh, uh, wijkcentra en uh, zoals uh, uh, prachtige openbare ruimte, hm. dat daar zwaar op. Knippeld, uh, zal worden ja, dat verband ziet u ook. Ja, um, waarom doen gemeenten dat dan? Dat dat uh, nou ja, uh, aan en af en verkopen van grond? Wij hebben een tijd gekend voor 2007-2008 dat uh, er groei was in die tijd anticipeerden veel gemeentes op die groei. Tinalo met de veronderstelde behoefte aan dure koopwoningen. Mm. Je ziet dan dat het tegenvalt. Maar dan zie je ook dat er een enorme reactievertraging optreedt. Dus in 2008 manifesteren de problemen zich... Mm. maar de eerste afwaarderingen komen pas in 2010. Ja. Dus ook nu moeten we dus rekening houden met die reactievertraging. Maar zo... je terug naar het begin. Ze kopen die grond van boeren bijvoorbeeld? Ze kopen die van boeren. En, uh, en dan maken ze dan bouwgrond proberen van? Dan, uh, een, een prijs te betalen die boven de landbouwwaarde uh, uh, is. En anticiperen al op de waarde die die grond gaat krijgen... als daar mooie koopwoningen terechtkomen. Mm. Dus dat zetten ze in de boeken, worden... dure grond wordt worden nauwelijks gebouwd. Dus dat kaartenhuis valt in elkaar. Kantoren, geen enkele behoefte aan. Winkels, al minder het geval. En een bezuinigende gemeente zal ook niet snel nu scholen gaan bouwen. En andere publieken. dus. dus de... Maar in hoeverre, kijk, dit doet me een beetje denken aan, aan de situatie van veel huizenbezitters. Ja. Hè? Je koopt een huis, dat blijkt op dit moment minder waard te zijn dan waar je destijds voor kocht. Ja. Maar zolang je het niet verkoopt, is er geen enkel probleem. Zeker. Geldt dat hier ook voor? Nou ja, je hebt in die grond geïnvesteerd. De rente is laag, maar je moet dus wordt geacht om die rente wel ah, te betalen. De gemeente betaalt ook rente over die grond. En in je, in je administratie staat die grond tegen een bepaalde waarde. Ja. En als de accountancy aan het verstand peutert dat dat volstrekt irreëel is... dan heb je maar te zorgen voor een realistische waarde. En die ligt dus in veel gevallen aanzienlijk onder de waarde... die men dacht dat die grond had. Ja. En toen kwam dus de crisis er nog eens overheen. Dus uh, ja. die, die waarden zijn alleen maar aan het dalen. En dat ja. gaat nu langzaam in de ja. boekhouding doordringen. En we zijn er nog niet, hè? Dus in 2012 bouwden we nog 60.000 woningen. Corporaties ongeveer 60% van die productie. Dan bedenken wij een verhuurderheffing, heeft de heer Duivestein niet tegen kunnen houden. Uh -huh, dat is dat, betekent de nette, dat we Dit, de dit jaar wat we achter de rug hebben, is de woningproductie nu ongeveer 40.000. En in 2014 zakken wij naar 30.000 à 35.000. Dus daar komen nog nieuwe tegenvallers die velen niet hebben voorzien... en die de gemeentes alsnog voor de kiezen krijgen. Paul Hofstra, directeur Rekenkamer Rotterdam en uh, vooral ook Rekenkamer Landsingeland. Herkenbaar beeld? Ja, dit is een uh, erg herkenbaar beeld, uh, zowel voor uh, Rotterdam als voor Lansingerland. We hebben uh, dit jaar, of vorig jaar, hebben we een uh, groot onderzoek gedaan uh, naar de bedrijfsterreinenproblematiek in Lansingerland. En daarvoor voor de woningbouw uh, en werklocaties in de gemeente Rotterdam. En die komen overeen met dit beeld. Ja, er zijn daar enorme verliezen geleden door het grondbedrijf. Blogger Joost Smits woont in Lansingerland... in een toevallig wel afgebouwde nieuwbouwwijk. Zijn blog over de problemen in de bouw... heeft 10.000 unieke bezoekers per maand. En dat zegt iets over de orde van grootte van de bouwcrisis in Lansingerland. Smits nam verslaggever Sander Bartling mee op sleeptouw... naar alweer een braakliggend terrein. Aan het einde... Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. van de weg. Ja, einde van de weg, letterlijk. Hij loopt dood. En dan... Links in de verte huizen, rechts huizen. En hier midden een, een woestenij. Wat is dit? Nou, dit is het grote woningproject uh, Wilderszijde... dat ooit gepland is voor 2500 woningen en 3 hectare voorzieningen. Zullen okay, zo even kijken? Ook in de gemeente Land ging het goed mis... Onafgebouwde bedrijventerreinen als Oude Land en Blijzo. En woningbouwprojecten als Westpolder en deze Wilderszijde. Het was hier de bedoeling om 2500 woningen neer te zetten. En 3 hectare voorzieningen. Waaronder een winkelstraat en uh, verzorgwoningen. Dat soort dingen. En waarom is het niet gebeurd? De oorspronkelijke plan om meer te bouwen. Waaronder voorwaarden dat het vliegveld zou verhuizen of draaien. Mm -hmm. nou, het vliegveld was al vorige eeuw bekend dat het niet zou draaien of verhuizen. Het had dus eigenlijk moeten stoppen. Maar ze hebben zelfs grond bijgekocht. Uh, nou hoor je meestal, oorzaak de crisis. Ja, deels is dat zo. Alleen, uh, hier is wel heel veel geld verdiend. Hè, door allerlei bedrijven die hier uh, hebben mogen werken. Er is een auto achter ons gestopt. Die, het lijkt wel nou, die, die die verre doodlopende weg op wil gaan. <laughs> Toch eens even vragen. Wil je even op tijd met die auto? Wou je er nog door? Ja. Kan dat dan? Wat zegt u? Kan dat dan nog? Dat kan. Of ik ga... Of... Jongens, even stil. Of ik ga naar die scholen toe of ik ga daar naar achteren toe. Kijk, je gewoon je auto parkeren. Oh, u gebruikt het als parkeerterrein? Ja, voor de honden uit te laten. Oké, okay, maar kent u dit project? Ja. Jongens, even stil. Hey, hallo. Ja. Nou, die taal verstaan. Nee, ik was die meneer erover aan het interviewen. Ja, doe stil. Het is een drama. Hier zouden 1200 woningen komen met een ja. woonwij woonwijk, een winkelcentrum, scholen. Ja. Het is allemaal niet doorgegaan. Nou, wat vindt u daarvan? Wat ik daarvan vind? Miskleun van de gemeente, die dachten dat ze met geld met grond opkopen... dat ze een goede deal zouden maken. Ja, ja. Wat belachelijk is, de prijzen van 2008 hanteren ze nu nog steeds als grondprijzen. En ze passen de prijzen niet aan aan de omstandigheden. Maar de miljoenen rentes per jaar, ik geloof dat ze 5 of 6 miljoen rentes per jaar moeten betalen... die zijn ze kwijt omdat ze denken dat het een keer beter zal gaan. Ja. En hoe komt het dat u zo goed geïnformeerd bent? Omdat ik bezig met die kavels ben bezig geweest. Omdat ik een van de potentiële kopers was. Dank u wel, ik zal de auto even gaan <laughs> ja, verplaatsen. Ja, doe ik, ik wel. de hond uitlaten. Ja. De gemeente blijft dus geld steken in projecten... die ze eigenlijk als verliesgevend zou moeten afboeken... zegt blogger Joost Smits. Dat geldt ook voor andere bouwprojecten. Bijvoorbeeld voor het gemeenschappelijke bedrijventerrein Blijzo... waarvoor de gemeente Landsingerland, samen met de gemeente Zoetermeer... een financiële constructie heeft bedacht. In die constructie staat dat als het uiteindelijk allemaal niet doorgaat... dat de twee gemeenten, eh, Zoetermeer en, en Lansingerland... die schade moeten verdelen. Dus kun je maar beter het gewoon maar laten, door laten gaan... dan kost het wel per jaar geld. Maar dan heb je niet die grote schade in één keer. Nee nee, maar je zult die schade toch uiteindelijk af moeten boeken, toch? Op een of andere manier? Ja, maar zolang als het doorgaat, is er geen schade. He, ze moeten het gewoon maar rekken. Dat, dat, dat klinkt toch wel een beetje als, um, hoe zou ik dat zeggen, die tijdbom die als maar sneller gaat tikken. Ja, dat is het ook. Tot het uh, boom zegt. Ja. Maar het zegt eens boem. Ja, het zegt eens boem. Maar zolang als dat nog niet is, dus blijft iedereen erin geloven en uh, zeggen nee hoor, dat komt helemaal goed. Hoe, hoe kwalificeert u het gemeentebestuur? Nou, door het steeds ontkennen en het afwijzen van verantwoordelijkheid en zeggen het ligt niet dan ons, het ligt aan anderen. Lijkt het op Griekenland aan de goden. Tja, bedrijvenpark Blij. Zo, daar is inmiddels niemand meer blij mee, denk ik. Meneer Hofstra. Uh, ik denk het, uh, het voorlopig even niet. Nee, nee u bent nee. van de Rekenkamer Lansingenland waar ja. dit dus allemaal speelt. Uh, ik kom even terug op wat er in de reportage werd uh, gezegd. Uh, Lansingenland heeft wel risicovol deelgenomen aan dat bedrijvenpark. Maar het was de gemeente Zoetermeer die de grond heeft gekocht. Na 2008 is er geen grond meer gekocht voor dat Blijzo-project. Al werd de gemeente een jaar daarvoor al wel gewaarschuwd... voor disbalans in de woningbouw. Wat is hier misgegaan, meneer Hofstra? Nee. heeft het onderzocht. Ja, nou, Blijzo is een bedrijfsterreinenpark. Uh, uh, daar worden dus geen woningen gezet. Uh, onderzoek wat wij uh, vanuit de Rekenkamer hebben gedaan, heeft zich ook primair op dat bedrijfsterreinenpark uh, uh, gericht. En uh, wat daar uh, in 2008 mis is gegaan, is dat er geen uh, fatsoenlijke marktverkenning aan de grondslag heeft gelegen. Uh, dus uh, kort en goed, men wist niet precies uh, hoeveel uh, vierkante meters er nou eigenlijk zouden kunnen worden verkocht. Uh, dat is vrij risicovol... Uh, en op basis van optimistische algemene schattingen... is destijds de gemeenteraad van uh, Lansingerland ook akkoord gegaan... Hm. met uh, het toetreden in de gemeenschappelijke regeling... samen met uh, Zoetermeer. En, en daar zijn eigenlijk de, de problemen gaan ontstaan. Ja, het gemeentebestuur bestrijdt dat overigens. Hè. Dat zegt, we hebben wel degelijk een rapport laten maken... waarin stond dat dit bedrijventerrein uh, kans had. Natuurlijk zijn er ook altijd risico's. Maar ja, dat, dat is ook inherent aan zaken doen en... Uh, investeren in de toekomst. Ja, nou, dat, dat, dat rapport, dat hebben wij ook gezien. En uh, we hebben als rekenkamer hebben we ook aangegeven dat dat uh, onvoldoende was, dat rapport. Dat was een algemeen rapport op algemene kengetallen... En dat is dus geen uh, specifieke marktverkenning uh, voor uh, het hele gebied. Nou, naar de vraag uh, hoeveel mensen willen hier bijvoorbeeld een, een uh, factory outlet center bezoeken? En uh, hoe nou, succesvol kan dat uh, zijn? dat is dus de, de, de, de vraag en aanbod van, uh, van bedrijven inderdaad in, in de regio. En ja, dat, en dat niet is gedaan. destijds niet gebeurd. Nee. Uh, maar ja, hoeveel, de, de vraag is natuurlijk wel, meneer Primus, uh, hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling. Hoeveel zekerheid moet je hebben? Hoeveel zekerheid wil je in zo'n plan? Je moet de ambities die je mag hebben, altijd toetsen aan de werkelijkheid. Als je dus de, die, waarde, die waarde niet uh, verlaagt... en dat moeten wij verwachten voordat uh, de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden... dan durft geen enkele gemeente uh, dat, die, die aanpassing te realiseren. Maar zolang dat niet is gebeurd kun je helemaal niks. Je kunt pas weer iets ondernemen... als de waarde klopt met de bestemmingen die realiseerbaar zijn. Ja, ja, u praat nu over wat er nu moet gaan gebeuren. Ja. eigenlijk. Maar ik zat nog heel even bij, bij dit probleemgeval Lansingerland. Wat ja. een, uh, ja, nog een uitschieter is binnen, binnen alle gemeenten. Maar ja. toch ook een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Ja. Uh, en daarvan vroeg ik me af... Ja, als je alles van tevoren zeker wil weten... zeker met nee, bouwplannen, dan, dan, ja. dan doe je nooit meer een schop in de grond. Nee, uiteraard. Dat, dat is ook, ook niet wat wij hebben gezegd. Uh, uh, 100% zekerheid krijg je natuurlijk nooit uh, Maar het is wel belangrijk dat aan de voorkant uh, Voordat je met een grondexploitatie gaat uh, beginnen een Echt een serieuze marktverkenning doet ja, en, die uh, en, was hij niet. Je, en die was hij niet Het handelen in grond is sowieso al een complexe zaak um, Wat is de rol van uh, de gemeenteraad hierin als controlerend orgaan? Ja, die is eigenlijk heel belangrijk. De gemeenteraad heeft een nadrukkelijk een controlerende rol ook in het kader van de grondexploitaties. Het probleem met grondexploitaties is echter dat dat zich echt helemaal afspeelt... buiten de reguliere begroting en daarmee sowieso het zicht van de controleurs op wat er exact in die grondexploitaties uh, afspeelt, uh, heel erg summier is. Bovendien is een grondexploitatie is niet iets wat, wat zich uh, op één jaar, uh, in één jaar afspeelt... maar vaak over een periode van twintig, dertig jaar. En dan ja. zie je niks, of vrijwel niks terug, in de begroting. En nee, de de begroting kan problemen. prima zijn, terwijl het dus uh, uh, aan de achterkant... in de balans, ook een boek, boekhoudkundig uh, gedeelte, heel slecht gaat. Ja, de balans geeft dan uh, feitelijk de boekwaarde uh, weer uh, van, van de grondexploitaties. Uh, maar zelfs dat is maar het, het halve verhaal. Omdat die grondexploitatie nogmaals... die speelt zich af over een periode van twintig, van soms dertig ja. jaar... Ja. En het inzicht daar, dat is toch vrij complex. En uh, onze, uh, uh, we hebben ook wel moeten constateren dat heel veel gemeenteraadsleden raadsleden... dat zicht ook door de complexiteit en ingewikkeldheid ook absoluut niet heeft. Nee. Nou zegt u net, meneer Primus, um, de, de, wat er door Deloitte is becijferd... en dat wordt ook aangehaald door de minister van Infrastructuur Schults in een recente brief aan de Kamer, die overigens nog in de Kamer behandeld gaat worden, komend jaar... Um, ...dat uh, de inschatting van Deloitte is, is nog vrij mild Voor 3... de toekomst. Voor de toekomst. Ja. Dat er nog voor 2,7 miljard moet worden afgeboekt. U zegt dat moet zeker 3 tot 4 miljard zijn. Ja. Deloitte heeft het jaar 2013 nog niet meegerekend. Dat was een treurig jaar. Ik schat dat dat sowieso al een miljard uh, schade heeft opgelopen... Wat niet meegerekend is, zijn private grondposities. Vele gemeenten denken, oh, dat is een probleem van de private partij. Maar vele private partijen hebben juristen in de arm genomen... die een zodanig contract hebben afgesloten... dat er wel van inspanningsverplichting sprake is... maar niet van een resultaatverplichting. En er zijn dus veel gemeentes waar nu blijkt... dat die problemen worden afgewendeld naar de gemeente... en in nee. veel gevallen is dat nog niet bekend. Maar de, de overheid uh, vertelt dus niet precies hoe het zit met die waardes... Laten we nou uitgaan van de gedachte dat de overheid het goed bedoelt... en inderdaad denkt dat als je maar iets wil, dan gebeurt het. Maar het probleem is inderdaad dat die perspectieven zijn veranderd... sinds 2007, 2008. Er is een heel nieuw woord tegenwoordig in opkomst. Uitnodigingspanologie... Dus dan zeg je, wij gaan nou niet eigenwijs een bestemmingsplan formuleren... en dan zien we wel uh, of mensen daaraan kan voldoen. Hm. Nee, wij kijken, initiatiefnemers in de markt... woningcorporaties, vastgoedbeleggers en anderen... laten die met voorstellen komen, inclusief financiering. En als blijkt dat wat wij willen inderdaad realiseerbaar is... op de redelijk afzienbare termijn... dan is dat een realistisch perspectief. Dus we moeten leren dat de crisis niet een kleine afwijking is geweest, zeer ja. tijdelijk... maar dat redelijk structureel de verhoudingen heeft veranderd goed, op de grondmarkt. Maar door, door die afboekingen gaat wel overal de OZB... of overal, maar in sommige gemeenten ja. kiezen ervoor om de OZB te verhogen... Zeker. andere bezuinigen, zoals we horen in Tinaarlo op, op een dorpshuis en dat soort dingen... Eh, dan wordt het letens dus nog veel groter, meneer Hofstra. Ja, dat, dat is ook zo. Dat is, met name bij Lansingerland is dat, dat aan de orde. Uh, dat heeft ook te maken dat, uh, met het feit dat Lansingerland... En geen enkel weerstandsvermogen meer heeft. Nee. En weerstandsvermogen is eigenlijk de buffer uh, waar dit soort afboekingen in moet worden uh, opgevangen. Uh, veel gemeenten hebben op zich nog wel een, een voldoende buffer. Uh, gemeente Rotterdam heeft een, een forse buffer... waardoor ook een, een afschrijving, een totale afschrijving... van om en nabij de 300 miljoen nog opgevangen kon worden. Ja. Uh, maar Lanserland heeft dat niet meer. En, en daarmee uh, krijg je de effecten rechtstreeks in de begroting. En ja, daar gaat de burger dus onmiddellijk wat van merken... via OZB-verhogingen en uh, verlagingen... Van, ja. uh, onder andere welzijnssubsidies. En dat het allemaal nog erger zou kunnen worden... dat wordt nu niet verteld vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ik verwacht dat we de eerstkomende maanden geen enkel uh, signaal zullen vernemen. En nadat de nieuwe raden zijn geïnstalleerd en de nieuwe BNW dan blijken er ineens nieuwe lijken uit de kast te komen. Ja, dat is een heel veilige voorspelling. Mag ik heel kort nog even de oplossing van de provincie Overijssel aan u voorleggen? Uh, die stellen voor om uh, van de grootste probleemgemeentes de gronden over te kopen. Ze hebben daar wat geld over uh, vanwege de verkoop van de energiebedrijven. Is dat een oplossing? Dat wordt tamelijk categorisch voorgesteld... door de provincie Overijssel, begrijp ik. Terwijl er allerlei gemeentes zijn, ook in Overijssel... die wel degelijk nog uh, de nodige reserves hebben. Dus ze kunnen het zelf oplossen. Ik vind in het algemeen dat als een gemeente fouten maakt... ze zelf op de blaren moeten zitten. En je kunt van alles nog wat doen. Je kunt de projectgotes verkleinen. Je kunt de looptijd vergroten. Hm. Zorgen dat de investeringen in de tijd gelijk oplopen met de uitgaven. Ik zou vinden dat een provincie alleen in extreme gevallen... als er inderdaad... De zelfstandigheid van de gemeente op het spel staat, zou moeten inspringen. Maar niet categorisch. Ik dank u wel, Hugo Primus, hoogleraar Ruimtelijke Ontwikkeling. En ook dank aan Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer, Landsingeland. ...over de regenzorg, da da da da I'll be... Doken diep in de regenjassen van Paolo Conte hi impermeabili. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Het is bijna half acht bij de CARO NCV op Radio 1. Altijd Wat Monitor. In maart 2013 ging Altijd Wat Monitor online. Het is een nieuwe vorm van onderzoeksjournalistiek waarbij het publiek ingeschakeld wordt. en het onderzoeksproces live te volgen is. In de studio's Daan Jansen. Daan, je bent verslaggever bij kro NCRV. Vanaf het begin bij Altijd Wat Monitor betrokken. Klopt. Uh, nu bezig met een onderzoek naar beroepsziekten. Hoe, hoe start zo'n onderzoek? Uh, het start eigenlijk uh, als veel andere onderzoeken als journalist is uh, bij, bij een tip. Uh, en uiteindelijk komt die tip uh, binnen via de monitor en... Uh nou dan leidt dat tot uh, een bepaalde lijn in je verhaal. En dat, uh, dan ga je graven, graven en dan uiteindelijk kom je tot een verhaal. Ja, maar uh, dat graven gaat weer een beetje anders dan, dan bij een regulier onderzoeksprogramma. Ja, de graven wilden wij anders doen dan de reguliere uh, onderzoeksprogramma's op, uh, op televisie. Er zijn natuurlijk veel goede uh, programma's al op, uh, op de netten, uh, zoals bijvoorbeeld uh, Reporter uh, TV. Uh, wat wij proberen te doen is op een, een nieuwe manier uh, een juristieke crowdsourcing uh, mensen te te betrekken om uh, ons onder onderwerp en onderzoek verder te helpen. Ja. Zodat we niet alleen zelf gaan bellen... en kijken wat we boven tafel kunnen krijgen... maar eigenlijk een heel concrete vraag stellen aan, aan de mensen... en uh, van hun uh, ja, input terugkrijgen... wat ons weer verder kan brengen in het onderzoek. Ja, dat gaat allemaal via website. Hè? En ja. je hebt natuurlijk altijd wat, uh, uh, kro maar je hebt ook een specifiek voor elke uh, voor elk onderzoek richten jullie een aparte website op, hè? Ja, wat wij doen is, wij openen meldpunten. Dat hebben we nu uh, inmiddels uh, twee keer gedaan. Twee onderwerpen waar we nu mee bezig zijn voor... Uh, Komende februari en maart. Eén onderwerp gaat over de aangiftes bij politie. En het andere onderwerp. daar ben ik zelf de vraag bezig. Of, men, of die aangifte wel in behandeling wordt genomen. Ja, bijvoorbeeld. ja het blijkt dat uit, uit de cijfers. Blijkt dat slechts 5% van de aangiftes. leidt tot een, tot een veroordeling. Uh, collega's van mij dachten: van hey, hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt dat? 95% daar niet toe leidt. En, en wat is daar het antwoord voor? En die vraag wordt opengesteld. En dan krijg je zowel van betrokkenen. in de zin van mensen die aangifte hebben gedaan. en daar niks van hebben teruggehoord krijg je input, maar ook van, uh, van politieagenten... of mensen met het Openbaar Ministerie. Ja, die, die reageren via de website. Ja, die reageren via die website. Die, dat kunnen ze uh, uh, op de website zelf doen, dus openbaar. Maar ook ons direct en zelfs ja. anoniem mailen. Ja. Uh, zodat wij uh, met die tips aan de slag kunnen... en kijken ja, waar uh, uh, ja, zeg maar de crux zit van bepaalde verhalen. En dan gaan jullie bellen, bellen, bellen... zoals je op een normale redactie ook doet. Maar ja. ondertussen laat je daar van alles van zien... weer op de site. Ja, wat we ook proberen nieuw te doen... is, is niet uh, bellen, bellen, bellen... Uh, uh, denken, draaien... in ons geval uh, opnames maken... en dan met een kant en klaar product komen. Nee, wij willen ook aan onze uh, mensen... die input leveren zien dat we iets mee doen. Dus nee. wij laten zien van... Um, we, uh, we hebben deze verhalen binnengekregen... we zijn die lijn gestart... Uh, we hebben nou nog een vraag van... Hey, die vraag komt bij ons op. Um, die willen beantwoord zien. Help ons daarbij. Dus uh, we proberen uh, ook gewoon... Uh, open te zijn over ons onderzoek. En dat is voor een journalist nog best lastig... om je primeurtjes bijvoorbeeld al online te zetten... voordat je uitzending er is. Ja, want uh... er staat bijvoorbeeld een filmpje... van in het kader van die beroepsziekte uh, online... van een man die, die klaagt over een fabriek waar hij heeft gewerkt. Uh, krijgen overigens ook wel de indruk... dat hij denkt dat dat he, door op te treden in die film... Uh, dat zijn probleem wordt opgelost. Nou, dat, dat heb ik niet zo aan hem gevraagd. Oh. Maar uh, ik denk dat hij is al zo lang bezig. is al 14 jaar aan het strijden. Ja. Uh, hij heeft al eerder in een krant ooit een keer gestaan. En uh, een keer bij een televisieprogramma geweest. En dat ja. heeft hij ook niet opgelost. Dus ik denk niet dat hij... Hij heeft er uh, hoop waarschijnlijk opgegeven. Maar, maar in elk geval, dat, dat stukje van het verhaal is dan weg. Want ja. je hebt het online ja. gezet. Ja. Ja, we, we, we kunnen, soms uh, moeten we kiezen. En dan uh, denken we, van, ja, wij, wij plegen open te zijn over ons onderzoek. En te laten zien waar we al mee bezig zijn. dan moet je ook soms dingen al uh, ja. op je uh, uh, website presenteren. En, dat, en je hoopt daarmee ook de mensen vast te houden. Dat ze uh, blijven kijken en dat ze ook het blijven input leveren op mensen. denken hey hé, die man zegt iets heel interessants uh, over. Het uh, in het in die, in die, in geval van die man uh, op onze site is een man die ziek is geworden door uh, mangaanintoxicatie. Het is een chemische stof. Hm. Die heeft een hersenschade door opgelopen. Uh, en stel dat er een, een, een deskundige zit te kijken: van nou, ik weet alles van mangaanintoxicatie. Ja. Uh, dat kan ons weer verder helpen um, in, in, in, in ons onderzoek. Maar wanneer is het af? Um, in principe hoeft het nooit af te zijn. De, de, de onderwerpen zijn... Uh, wij maken het af omdat er een uh, uitzending aanhangt. Uh, internet is daar een voordeel van. Dat is natuurlijk oneindig. Uh, we hebben wel een tussenstand. Dat is 5 februari hebben wij de eerste uitzending op televisie. Ja, en dan, want uh, jullie maken wel een, een, een lineaire televisie uitzending. Ja, alleen daar, daar uh, wordt... De, wat we al online hebben geresearcherd... is daar wel uh, belangrijk in. En dat is ook leidend in. Dat, daar uh, laten we ook in onze uitzending zien... dat we daarmee bezig zijn. Waar ben je nog naar op zoek? Gebruik de zendtijd voor een oproep. Ja, wat kijk, wij, ik ben zelf nu bezig met het onderwerp beroepsziekte. Um, we zijn inmiddels zover in onze uh, zoektocht... dat we wel weten dat uh, uh, mensen die ziek zijn geworden door hun werk... Uh, dat die regelmatig toch aan een lot worden overgelaten. En uh, wij zijn wel op zoek naar mensen die, die uh, vanuit eigen ervaring... maar ook mensen, professionals, bijvoorbeeld bedrijfsartsen... die kunnen vertellen uh, hoe dat komt en waar, het, wat ze, waar ze tegenaan lopen. Want... Um, het, en wat, het, waar kunnen ze dan terecht? Dat kunnen ze uiteraard doen op uh, www.altijdwatmonitor.nl Dankjewel, Daan Janssen. Over de grens. In deze eerste aflevering van Over de Grens spreken we met Ides de Bruyne. Hij zit in Brussel. Welkom in de uitzending, Ides. Dank u wel. Medeoprichter van het Pascal de Croo, Fonds Pascal de Croo. Een fonds dat subsidie verstrekt voor onderzoeksjournalistiek in België. En van journalismfund.eu, dat internationale onderzoeksjournalistiek ondersteunt. En meneer de Bruyne, om met dat Fonds Pascal de Croo te beginnen. Wat is het doel van dat fonds? Wel, met het Fonds Pascal de Kroos willen we kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen in de eerste plaats stimuleren, maar ook daarbuiten. En we bieden journalisten mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen, onder meer door ze samen te brengen in conferenties en dergelijke. Dus we proberen onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en daarbuiten te stimuleren, aan de hand vooral van werkbeurzen ter beschikking te stellen. Is het nodig? Meer dan ooit. We hebben eigenlijk geen traditie op het vlak van onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen. We hebben een beetje een Franse insteek, zeg maar. We hebben veel meer uh, commentaarstukken en mm. dagdagelijkse verslaggeving. Maar dit diepgravende analyses, wat geld kost, dat is wat lastiger. En komt natuurlijk nu nog meer in de verdrukking in de tijden van crisis, zeg maar. Financiële uh, ja, besparingen en ja. veel mediabedrijven. Uh, ook een paar mediebedrijven die fusioneren enzovoort. Dus er, zit wel, uh, er is wel meer dan ooit nood. Kunt, kunt u een voorbeeld noemen van uh, een mooi uh, artikel of stuk dat uit die subsidie is uh, voortgekomen? Wel, op dit moment, uh, wat het Vlaamse Fonds betreft... hebben we een mooie reeks lopen op een uh, website... die gaat over de subsidieverstrekking van de Vlaamse overheid... Uh, uh, in verband met het stimuleren van uh, Musical. En daar zie je dat met die subsidie de afgelopen tien jaar... Zeg maar, heel wat is fout gelopen. En uh, dit wordt gepubliceerd op een online website. Dat is zo typisch uh, 21 ste eeuw, zeg maar. <lacht> en het is gemaakt door een 24-jarige jongen. Journalist, dat is wat wij ook proberen te doen, namelijk jonge mensen aanzetten om aan onderzoeksjournalistiek te doen. Dus daar uh, schieten we twee keer in, in de roos. En het is ook leuk omdat het onze subsidiant, onze uh, subsidieverstrekker, namelijk de Vlaamse overheid, die ons elk jaar 300.000 euro subsidie ter beschikking stelt, dat we eigenlijk uh, ja, een project subsidiëren die wordt aangepakt. ja ja, ja, ja, ja. Want, daarmee want, want, illustreren we onze onafhankelijkheid natuurlijk. Ja. Uit het onderzoek blijkt dat het vooral één man is die elke keer die subsidie opstrijkt. Klopt zo, ja. Dit is altijd dezelfde man die in verschillende gedaantes plots terug verschijnt in een andere vernootschap. En er toch telkens maar weer opnieuw in slaagt om de nieuwe minister van Cultuur te overtuigen. om het grootste deel van de subsidiepot naar zich toe te trekken. Tot grote frustratie van de anderen. En dan, dan bent u ook betrokken bij het journalismfund.eu, internationale onderzoeksjournalistiek. Ja, dat is eigenlijk gegroeid uit het Fonds Pascal de Kroos. En het, is, het Fonds Pascal de Kroos is eigenlijk overgegaan in het Europese Fonds Journalism Fund. En is eigenlijk een project geworden van het Europese project. En daar halen we het, het geld bij filantropische uh, organisaties. Op dit moment worden we voornamelijk gefinancierd door een Nederlandse foundation. Die ook uh, de offshore leaks van het International Consortium of Investigative Journalists in Washington. ...financiert. En dat is de Abdesium Foundation, die ons in de mogelijkheid stelt om dit jaar en de komende twee jaar 2014 200.000 euro die we ter beschikking hebben, om vooral dan Europese cross-border grensoverschrijdende Europese projecten te financieren. Ja. Omdat daar nauwelijks of geen zijn. Nee, er zijn nog veel grenzen te, te slechten hè, in Europa. Ja. Wel, te... de, er zijn veel wat uh, beroepscategorieën, hebben die grenzen al gesloopt. En werken cross-border, um, tot en met de criminelen, politici, bedrijven, zeg maar. Maar journalisten, denk ik, zijn van, van de laatste soort... die hmm. over die grens moet getrokken worden. Heeft u een mooi voorbeeld van, van uh, wat er uit dat fonds... Gerold is? Wel, uh, om er eentje te noemen, een van uh, de, de eerste die we hebben kunnen publiceren, uh, of die, die gepubliceerd is door anderen, natuurlijk, wij publiceren niet, ze niet, wij geven enkel uh, beurzen, is een met een Nederlandse link. Het ging om een Nederlands bedrijf dat asperges kweekt in Tsjechië. En uh, daar eigenlijk uh, mensen liet uh, werken op hun plantages, zeg maar, uh, onder zeer slechte omstandigheden. Het waren vooral roma die uit Roemenië, die daar kwamen werken, zelfs uh, onder wapenbedreiging en uh, ja, uitbuiting. En dit werd helemaal uitgespeed door drie uh, Roemeense journalisten en is gepubliceerd in tal van media in Europa, onder meer ook in een Nederlandse krant, De ja. Trouw. Er is ook een documentaire uit voor te komen. Crossmediaal en grensoverschrijdend. Dat is wat we willen. Het zijn natuurlijk stuk voor stuk mooie onthullingen, meneer de Breijder, maar, ja. maar... Is het niet een beetje treurig dat onderzoeksjournalistiek alleen maar plaatsvindt... als het uh, gesubsidieerd wordt uit notabene een, een uh, min of meer particulier fonds? Ja, dat, uh, dat is inderdaad wel jammer dat dit uh, via dit soort van uh, organisaties moet gebeuren. Uh, commerciële media doen het te weinig. Dat is, te, tegelijkertijd, wat, zeker wat Europese projecten betreft... Uh, is er eigenlijk geen enkel businessmodel, geen enkel uh, media... die eigenlijk focust op Europa of die grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden wil... Opzetten. De meeste media zijn nationaal en regionaal georganiseerd, georiënteerd. Zeg maar. Hun doelpubliek is een lokaal publiek. En dat belet een beetje dat ze gaan investeren in die in samenwerkingen over de grenzen heen. Wat nota ook natuurlijk wel meer geld kost, uh, duurder is en tijd kost. En uiteraard is wat je als nieuws krijgt vooral bepaald. Door de financiering ervan. Ja. Door het budget dat er ter beschikking is. Ja. En de belangen die de uitgever erin ziet. Ja, en ja. in marketingtermen gesproken... heel wat mediabedrijven vinden of uh, redacties vinden... dat mensen niet geïnteresseerd zijn in wat er in Europa gebeurt. Hè. Dus ze zijn wel geïnteresseerd in Europese, uh, voetbal, Europees voetbal en dergelijke... maar in Europese politiek of de, de weerslag daarvan... daar is er weinig van te vinden in de lokale ja. en nationale Media. Dus daar is nog een wereld te winnen. Heeft u nog ideeën en wilt u daaraan nog journalisten koppelen? Wel, we, u mag een oproepje doen. <laughs> we kunnen uiteraard ook Nederlandse journalisten zien we graag komen. En we, hebben een heel, we zijn geen organisatie die een agenda aan agenda setting doet. Dus de journalist moet zelf met ideeën naar, naar, naar voren komen. Maar onder meer alleen al een Vlaams en Belgisch-Nederlandse samenwerking lijkt me ideaal. Er zijn heel veel topics waar je zou kunnen op inzetten. Ik zeg nu maar iets, de Vira mm. of banken. Uh, ja, er zijn al heel wat uh, Nederlands-Belgische samenwerkingen in dat verband. Ja. Heel wat bedrijven we gaan We wel zich... de mislukte samenwerkingen ja. op, overigens. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, daar zit al heel wat, heel wat journalistiek verhaal in. Ja. Uh, ook wel waar subsidies uh, uh, in uh, verdwijnen. Of ook ja. omgekeerd. Waar uh, bedrijven naar Nederland trekken om in België taksen uh, te ontlopen. En omgekeerd. Dus er zit heel veel interessant, uh, uh, interessante stof in, om, om te onderzoeken. Ja, wij belichten met name natuurlijk wat fout gaat... want anders zou het ook geen, geen, geen nieuws zijn. Ik dank u wel, Idis de Bruyne graag van journalismfund.eu... en het Fonds Pascal de Kroos.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 Gags, and what can I say? Uit de regio. Nou, uit de regio, het moment waarop we kijken... wat er aan onderzoeksjournalistiek werk gebeurt in de regionale media. De enige dagbladcombinatie die over een permanent team... van onderzoeksjournalisten beschikt, is NDC. De noordelijke dagbladcombinatie daaronder vallen. Het Dagblad van het Noorden, Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad. Grondlegger van dit onderzoeksteam is Jan Roosendaal. Jan, hartelijk welkom. Dank je wel. Kun je eens wat klappers noemen die dat uh, werk van dat... Uh, Permanente team heeft opgeleverd. Nou ja, de klapper is natuurlijk. Uh, er zijn de Facebook-rellen geweest. Uh, het onderzoek daarna, wat wij in, uh, in vijf weken hebben blootgelegd, wat de commissie uh, Cohen een, uh, een, een maand of vier uh, later deed. En uh, ja, waar we uiteindelijk ook de tegel mee hebben gewonnen voor onderzoeksjournalistiek uh, ja. 2012. En nou ja, dat is. Uh, nou ja. Dat, dat is wel een klapper. Wat was toen de belangrijkste onthulling... wat jou betreft uit dat verhaal? Dat, nou, dat er eigenlijk geen ME achter de hand was? Ja, nou ja, dat zijn allemaal onderdelen. En eigenlijk dat, het, nou ja, dat er een, een, een hoop niet was zoals er had moeten zijn. Ik denk dat dat de grootste conclusie uh, is geweest. Ja. En dat er een aantal mensen uh, ja, mooi weer hebben lopen spelen. Uh, maar ja, goed, wat later. Ik bedoel, er is een burgemeester gestruikeld. en Indirect misschien wel een tweede burgemeester. Uh, dus dat in die zin... Uh, ja, in direct die tweede burgemeester is dat Reewinkel? Ja, dat is Ja, Ik bedoel, die heeft daar ook een ja, niet echt overtuigende rol in elk geval in gespeeld. Nee, jullie hebben ook een profiel over Rewinkel gemaakt, he? althans, Klopt, dat het team ja. heeft dat gemaakt. Ja, ja. Uh, wat, wat heeft dat voor impact gehad? Um, maar ik denk dat je wel kan zeggen, dat was uh, twee jaar nadat uh, Rehwinkel Rewinkel burgemeester uh, uh, was in Groningen. En uh, waarin wij allerlei signalen kregen van goh, misschien uh, is het toch wel niet uh, de gedroomde burgemeester voor de stad die uh, zelf vond dat hij daar tot zijn pensioen uh, uh, zou moeten blijven zitten... omdat hij, nou ja, hij had het in ieder geval heel erg naar zijn zin. En uh, nou, toen zijn wij gaan, uh, gaan rondvragen. We hebben in totaal meer dan dertig mensen geïnterviewd... in zijn ja, zeg maar alle gremia uh, waar hij in verkeert. En uh, nou ja, daar kwam een tamelijk onthutsend beeld uit... Dat hij uh, ja, meer de dorpsburgemeester van een grote stad was. Dus uh, nou ja, een prachtig. een uh, goede figuur om, uh, om een kinderdagverblijf te openen. Mm. Maar om de problemen van de grootste stad van het noorden, bestuurlijke zin, uh, financieel uh, en ruimtelijke ordening, noem maar op. om die op te lossen, daar schoten we het voor. Ja. ja. Dat was de conclusie. En ja, je kan zeggen, en daarna ik bedoel, uh, ja, is het aan het rollen gegaan. Ik bedoel, werd hij uh, ja, door iedereen uh, wat, wat, ja, wat, wat nauwkeuriger gevolgd. Nou, en uh, heeft hij hier en daar uh, wel wat, uh, wat, wat dingen laten liggen. Waardoor uh, ja, uiteindelijk. Nou ja, dat is misschien zijn slimste zet geweest door zelfs zijn afscheid aan te kondigen. Maar ja. uh, anders uh, was het. En uh, zelfs daar was nog wat over te doen. Ja, klopt. Want dan ging het naar een functie die uh, niet bestond. Maar, ja. maar uh, zou je zoiets dan niet kunnen doen met. Een los uh, verband van onderzoeksjournalisten. Want het is een permanent team. Het zijn mensen die, zijn, die staan klaar. Om, of die zijn altijd bezig met onderzoek doen. Die zijn altijd bezig met onderzoek. Uh, nou, neem de Facebook-rellen. Die, uh, die gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. En uh, op maandag hadden we ze van, nou, wat is hier gebeurd? Wat? En, en nou, dan, dan hoor je een burgemeester en een verantwoordelijke uh, korpschef vertellen van, uh, nou ja, dit hadden ze niet zien aankomen. En, uh, maar ze hadden alles goed voor elkaar. En dan, dan voel je dat. Dat is er niet. Mm -hmm. nou, op dat moment. Er uh, zit nieuws wij... in, dat voel je dan. Ja. Mm. Maar ja, je weet ook. Je, ja, en dan wil je als regionale krant. Wil je niet afwachten tot de commissie Cohen. Uh, vijf maanden later komt. Dus uh, nou ja, dan is het makkelijk om te zeggen. van: nou, oké, okay, wij hebben drie verslaggevers. We hebben in dat geval contact gezocht met de regionale omroep. Uh, die hebben twee verslaggevers uh, in de pot gegooid. en. Binnen een dag zaten we met z'n allen om elkaar en de taken te verdelen. Wie gaat waarop af en de verhaallijnen. En dat zou je niet kunnen doen als je dat nee, per dan, project zou moeten regelen? Nou, Dan gaat het ook heel snel te kosten van uh, ja, de, de dagelijkse productie in de krant. Kijk, de, de meeste verslaggevers bij onze krant en bij alle kranten... die zijn gericht op de krant van morgen. En sommigen die kijken nog naar de krant van zaterdag. Maar ja, dat is het. En onderzoeksverslaggevers, ja, die gaan bezig met een onderwerp. en die focussen zich op het onderwerp. en als het klaar is, is het klaar. Nu is dat natuurlijk niet. Gaat het niet oneindig door? Ik bedoel, er zit wel een, een sturing op. En er wordt wel uh, om de zoveel tijd gezegd: van nou ja, waar staan we? En hmm. is dat wel waard om door te gaan? Moeten we, wat hebben we nodig om, om, ja, om het af te ronden? Op een gegeven moment moeten natuurlijk ja, een keer want, want een, een, een permanente redactie doet natuurlijk ook een beslag op het aantal FTE's dat er maximaal beschikbaar is. Ja, ja. Dus of je maar dat... het, is een, het is een duidelijke keuze. Een keuze die wij gemaakt hebben. Nou, ik bedoel, we hebben uh, iedere keer we hebben de Groningen persprijs gewonnen. We zijn twee keer genomineerd voor de tegel. één keer gewonnen. Dus ja, de, weet je wel, het, het, het loont ook wel. En het is een, een blijkt dat dat het loont? Als ik het even uh, zakelijk nou, benader? Uh, nou, of er geld mee verdienen, dat, dat weet ik niet. Maar waar lonen? Waarom, waarom, hebben we het, waarom wilden we het doen? Uh, we wilden uh, werken aan het imago van Dag of het Noorden als, als, als regionale krant. Uh, wij vonden zelf dat we een goede krant maakten, maar het, het mocht wel een spade dieper. De, de, de, en, en, nou ja, Blijkt dat uit lezersonderzoek? Bedoel, doe je nou, hier de lezers ook een plezier mee? Wij doen het, dat, denk ik, zeker wel. Want die vinden het ook mooi als, uh, als er over hun krant uh, gepraat wordt. En als hun, hun krant uh, tegels ligt en in de grond gevroeten en mooie verhalen boven, boven tafel haalt. Mm. Dus dat, dat, dat gebeurt zeker. En, en wij horen wij krijgen dat ook wel, uh, wel terug van mensen: van god dat uh, Dagblad van het Noorden dat nog doet. Weet je, dat, dat is een letterlijk citaat uh, van, van lezers, is dat. Dus ja, mensen, mensen zien dat wel. En mensen. Uh, ik bedoel, wij hebben het tweede jaar hebben wij 25 onderzoeksonderwerpen gedaan uh, met, onze, met onze onderzoeksclub. En nou, dat is zeg maar twee per maand. En ja, dat, dat merk je in de krant. Dat zijn onderscheidende verhalen die, uh, uh, die, die, die, die, die veroorzaken voor reuring. Er wordt over gepraat en het is Dapper van het Noorden die dat onthult. Kijk naar ding, wij wilden onderscheidender zijn. Het is, niks is zo makkelijk, zeker tegenwoordig niet, om als ergens nieuws wordt gepubliceerd... dat het uh, vijf seconden later op een website staat... Ja, persberichtje dus van de politie. Je, ja, je, je, je weet dat je, je, moet, ja, je moet het echt zelf doen... zodat er uh, ja, wel een bronvermelding gedaan moet worden. Ik bedoel, mm. je kan dat niet zelf doen. Nou ja, en dat zijn dingen die, die werken wel. Ja. Maar, dus, maar was dit dan, begreep de uitgever dat ook meteen? Uh, was dit intern goed te verkopen, dit plan? Ja, yes. ja. Wij, wij waren met, uh, met drie, verslaggevers, uh, uh, drie verslaggeverschefs met Dagblad van het Noorden. En uh, wij vonden het een, nou, een plan. We, hadden, we waren bij een VVOJ-congres in Gent. Dat is de Vereniging van Onderzoeksjournalistiek. Klopt. En daar vertelden uh, collega's van het Limburgs Dagblad hoe zij dat gedaan hadden. En nou, daar zijn we heel enthousiast van geraakt, over geraakt. En nou, op de terugweg in de auto uh, zeiden we: Nou, dat willen we ook. En, uh, nou ja, en als je iets gedaan wil hebben, dan moet je ook gelijk het, het grootste probleem oplossen. En waar haal je de verslaggevers van? Dus wij hebben alle drie, wij zeggen van nou, we leveren alle drie een verslaggever voor die onderzoeksclub. Uh -huh. En nou ja, ik bedoel, het was binnen vijf minuten was het gepiept. De hoofdredactie heeft ervoor gekozen om dat, om dat te doen. En, en dat is, kan je zeggen van ja, goed, nou mooi. Maar dat is ook wel, wel dapper. Ik bedoel, VVOJ heeft anderhalf jaar geleden een onderzoek gedaan onder hoofdredacties. En dat blijkt dat. 80, 90 procent, ziet het belang van onderzoeksjournalistiek... ook voor de eigen krant. Alleen een keuze maken om, om projectmatig aan onderzoeksjournalistiek te gaan doen... dat doen ze niet. Want ja, dan blijken er toch allemaal weer der dingen ook belangrijk. Of, of het, uh, ze durven... ja, maar waarom, waarom gebeurt dat niet inderdaad? Nou, Omdat ze het lef niet hebben om, om daar mensen voor vrij te maken. Aangezien dat ten koste gaat van het dagelijks vullen van de krant... met uh, ja, afgeleide ja. nieuwsberichten van de Mijn eerste chef zei altijd van... De, de, er heeft nog nooit een lege pagina in de krant gestaan. Het gaat erom hoe je, hoe je het, het doet. En als je dat goed, goed organiseert, ja, dan, dan loont dat zich ook. Ik bedoel, wij hadden na, na een jaar hadden wij ook zoiets van... ja, we hebben al een paar hele mooie grote verhalen gemaakt. Maar wij, ik bedoel, wij moesten, ook, moesten toen ook aan ons draagvlak werken. Dus je, je, je moet wat meer, uh, uh, meer verhalen doen. Dan hebben wij... Nou ja, de zogenaamde RTL-etjes voor bedacht, uh, cijfers verzamelen, trend ontdekken, stukje tikken. En dan heb je, ik bedoel, dat, dat hoeft niet allemaal, uh, hoeft geen weken te duren, weet je wel? Het is ook zo, een slimme manier van ja, uh, om, nou, om nou, onderscheidend nou. te zijn. Ja. ja, Waar zijn u nu mee bezig? Wat kunnen we binnenkort verwachten? Uh, we zijn bezig met een onderzoek uh, naar gemeenteraadsleden. Dat een onderwerp daar zijn we nu uniek in. Maar wat dan voor ons weer uniek is, dat wij het uh, inmiddels ook voor Friesland, Drenthe en Groningen uh, doen. En uh, dus ja, onze lezers... Maar wat onderzoek je dan, gemeenteraadsleden? Uh, wie zijn het, uh, waarom haken ze af? Ik bedoel, we hebben een onderzoek gekregen... wie zijn er vier jaar geleden gekozen en in de gemeenteraad... En Hoeveel van die zitten er nog in en waarom ja. zijn ze afgehaakt? Want dat, dat is best wel een, een groot deel. En wie is nou dat gemeenteraadslid? Uh, nou, je hoorde vandaag in het nieuws ja, uh, net, hè, van dat... dat het heel moeilijk is om voor politieke partijen om nieuwe raadsleden te vinden. Ja, ja, het, het nou ja, wat, nou ja, daar uh, hopen wij een antwoord op daar te zitten jullie geven. Bovenop? Daar zitten wij zeker bovenop. Ik denk dat wij, uh, hoop ik ook, dat wij nog meer uit het noorden gaan horen Ach, van nou, de, zeker. Uh, jullie weten er weg te vinden. Bleek uit het eerste onderwerp. Dus dat gaat. Uh, Prima. Dankjewel, Jan Roosendaal voor je komst. Graag gedaan. Formidable, formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 Formidabel, oh, tu étais formidabel, j'étais formidabel. Nous étions formidabel. Oh, formidabel, tu étais formidabel, j'étais formidabel. Nous étions formidabel. Hé, hey, petite, oh, pardon, petit.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 Romee. En formidabel aan het eind van deze eerste aflevering van Reporter Radio. Kunt ons altijd met uw commentaar bestoken reporterradio at karo-ncrv.nl ncrvnl Volgende week in elk geval weer aandacht voor Altijd Wat Monitor. En zometeen hier op de zender Koen Verbraak met de eerste aflevering van De Kennis van Nu. Damiaan Nijs is daar te gast. Hoogleraar Psychiatrie. Fijne avond. Een veilige plek in een roerige wereld. In de tijd van de 60e jaren heette dit een tijd. Nu zeggen we een woonwerkgemeenschap. Over het geheim van de razend populaire woongemeenschap Emaus. Dat vind ik gezellig met die mannetjes. Ja, je uit. Sinds we niet meer werken, hebben we de tijd. Ja. Dus dan gaan we. Zometeen van 9 tot 10 in Holland Doc Radio. De documentaire Emaus. Ja, we worden meer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.